Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS Op 3. Flitsbezorgers beloven dat ze zich netter gaan gedragen. Steeds meer bewoners worden gek van de Turbo Fietsbezorgers. Ze parkeren op de stoep, chaisen door het centrum en in sommige woonwijken staat een dark store, dat is het magazijn waar de boodschappen staan opgestapeld. Op sommige plekken, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam, werden die dark stores al verboden. Geweldig, dat is het beste nieuws dat ik in een week heb gehoord. Ja, waarom? Nou, het is teeringshoed met die jongens hier. De vier grootste flitsbezorgbedrijven hebben nu gedragsafspraken gemaakt. De dark stores mogen niet meer in woonwijken of vlakbij scholen neergezet en de bezorgfietsen mogen niet meer harder dan 25 kilometer per Zo'n 75 asielzoekers in Meppel zijn gestopt met eten. Ze zitten in hongerstaking omdat ze meer duidelijkheid willen hebben over hun asielprocedure. Ze willen ook meer vrijheid. Nu krijgen ze bijvoorbeeld eten en shampoo, maar ze willen liever geld om dat zelf te kopen. Zoals op sommige andere locaties al gebeurt. En het zijn toptijden voor mensen met zonnepanelen. Doordat de zon lekker veel schijnt, brengen die panelen veel stroom op. Staat in het AD, er is wel een klein nadeel... Door het gebrek aan regen is de grond nogal stoffig en daardoor ligt er geregeld een stoflaagje op die panelen. Maakt niet veel uit voor de opbrengst, maar even de tuinslang erop zetten kan geen kwaad. En dit gezellige verjaardagskaartje kan zomaar voor een iets minder vrolijke afloop zorgen. Iedere week ontstaan er vier brandjes doordat een apparaat met batterij of accu in een vuilnisbak, container of papierbak wordt gegooid. En daar explodeert, zegt een recycle stichting. Het kan een elektrische tandenborstel zijn, maar ook zo'n kaart die een vrolijk liedje speelt als je hem opent. Daar zit een batterijtje in waarbij kortsluiting kan ontstaan. Die kan dus brand veroorzaken in de papierbak.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 Ten slotte een file op de A9 richting Amstelveen bij Battenvdorp. Zes kilometer met een vertraging van ongeveer tien minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu in Zandvoortse Zaken. Welkom bij ZFM. De kant nog wel show. <laughs> ZFM. Het geluid van Zandvoort. Dank je. Pot voor pillenpap. Ja, ja, want club. jij uh, bent uh, nog bij zo'n uh, reunie geweest, uh, waarbij je een half uur in de, wat zag ik, anderhalf uur in de in de bus hebt gezeten om er uh, te komen. Ja. Ja, dat duurt anderhalf uur voordat je in Amsterdam zit. Wat wel mooi is, is dat in alle jaren dat die maatschappij... die die bussen opereert, van eigenaar is veranderd... nog altijd bus 80 in ere is kunnen blijven. En 81. En 81, ja, prachtig is dat. En er is na daar maar zijn kronen. Niks voor jou, Frank, dat je vasthoudt aan dingen... die 15 jaar geleden op beter waren. Als er iemand is die toch met het openbaar vervoer... bijna niks heeft, ben jij volgens mij wel. Ja, dat klopt. Ja, daarmee kom ik wel in Amsterdam... Een keer per jaar. En dan ja. koop ik uh, kleertjes voor de, voor de komende honderd jaar. En dan, uh... Geruiten overhemden. Ja. Ja, en, ja, en dat doe je met de trein? Dan ga ik wel met de trein, ja. ja het, uh... Frank Paardenkoper gaat één keer per jaar met de trein ja. in Amsterdam. Koop die vier geruiten onder, onder, onder, onder ja. Ja. En dan gaat hij weer naar huis. Ja. gaat die weer naar huis. Ja. Het is zo lekker overzichtelijk allemaal. Goed, hè? Ja. Yeah, ja. Daar is het ook voor. Ah oh ja, goed. Ik, uh, ik, ik, ik doe niet anders met een trein of met een bus. Ja, het was afgelopen zaterdag. Dat is wel leuk. Uh, Tino, je fiets is... Uh, die doet het niet meer. Die is gewoon echt overleden. Die heb ik een handje gegeven. Die heb ik achtergelaten uh, ergens. Dus, uh, Waarom? Ja, ja, nou ja. Dit, die fiets was uh, gewoon op. Gewoon echt een op. fiets. Begrijp ik die je van Tino cadeau ja. Ja. Ja, ja, okay. had. Maar ja, hij heeft hem te link gekregen. Oh. Dus ik doe hem wel oh. terug. <laughs> Moet je naar nou de schoot erop. ja. ja. Uh, ja, maar goed, ja, het uh, was uh, uh, ja, even motor, openbaar ja. vervoer. Hè? want ja. Ik uh, kom van uh, de in-store optreden van uh, Jorek van Noorden kom ik af. Want die heeft daar gestaan in uh, Haarlem Noord bij een platenwinkel. En ik loop naar, uh, naar Overveen, want uh, ja, die fiets die deed hij niet meer. Rijdt de, de trein niet? Ja, dan moet je dus uh, weer uh, wachten. Dus dat is een beetje het nadeel. Hè? Uh, dat, dat er af en toe gewoon iets uit kan vallen. Maar ja, even, ja. Even, ho, ho, even terug naar mijn fiets. Ja. Want ja, dat wordt dus makkelijk overheen. Ik heb die fiets achtergelaten. Ja, en nou, ja, dus hij, ja. is, hij is gecremeerd. Bedoel, was hij niet meer te maken dan? Nee. Wat Hoe was weet je, je dat? dan? Ben je fietsenmaker? Ja. Wat was hij was kapot? Nou, dan, moet ik, nou, dan moet ik weer uh, terug. moet ik even kijken of die er nog, sta, of die er nog staat. Want... Maar je laat gewoon mijn fiets ergens achter omdat hij het niet, niet meer doet. Ja. Maar nou, wat doet hij nu? Dat is toch of niet? <laughs> Misschien niet moet ik alleen een nieuwe ketting erop een nieuwe achterbal. Dan ben ik voor 15 euro klaar. Ja, nou ja, goed. Hey, uh, maar wat, wat, wat deed hij niet meer dan? Uh, fietsen? De, de, de fietsen deed hij niet meer. Ja, uh, Kapot, ja. het is wel een ruim begrip hoor. <laughs> ja! Ja. Ja. <laughs> ja. Ja, dat ja, dat <laughs> ja, dat is ook wel lekker makkelijk. Ja, ik weet niet meer. Ja, ik bedoel, nou ja. <laughs> Goed, uh, Nou, we gaan, denk ik, een inzameling houden voor een nieuwe fiets. Ja. of we gaan hem laten repareren. Een crowdfunding. Moet, dan moet ik even kijken of die er nog uh, staat, Tino. Nou, denk je dat er heel veel mensen fietsen stelen die het niet meer doen? Denk het niet. <laughs> nee. ik denk dat die er nog staat. Ja, ik denk het ook. Dat zijn maar lag de ketting eraf, de, de versnelling niet meer. Het houten mandje. Je hebt hem nog een fiets met versnelling gegeven ook. Ja, we gaan een nou. keurig fiets met <laughs> versnelling en zo. En zo uh, goud een gouden kistje erop, daar kan je spulletjes in doen. Ja. Was ik er maar nooit over begonnen. Ja, ja, ja, ja. ja. dat ik op nou, Als ik hem nooit over begonnen, dan is dat van logica. Ja. Ik ga eerst iets vragen. Ja, ik met ja, nee. fiets? Ja, nee, ja, ja, goed. Maar goed, nou ja, ik, nee. ik, ik weet niet wat ik hierop moet antwoorden. Want, want als ik hem moet laten maken, dan moet ik uh, ook weer. Uh, dat, ja, dat, dat is. Uh, Nee, nee hij moet hem nee, laten, dan laten dan maken. Gooi hem achterin. Die mijn fiets Ja, dus gooi hem achterin. Hij, hij gaat hem helemaal laten maken. Dan krijg je hem dan moet ik Dan moet ik uh, vanmiddag uh, nog eventjes uh, naar, uh, naar het Schoterhof. Met het openbaar. Waar vormen. is het Schoterhof? Dat is in Harlem Noord. Oh. En je kan die fiets zo bij mij achter in mijn auto gooien. En dan rij je hem naar uh, de lokale fiets, Anders Is het nog te doen? En dan zei ze: En dan maak dit gebaar. Enorm in die paard, Red het Zet Spuren. Ja. ja, nee, is, zegt je uh, joh, ik loop je te fucken, man. Dan kopen we toch gewoon nieuwe fietsen weg, heel Ik zeggen. Okay. We wel nieuwe fietsen. <laughs> Oké. <Okay>. Maar je <laughs> kunt niet zomaar fiets achterlaten. Ja. Ja, maar Ik ben heel makkelijk op de kast te jagen in dat opzicht, hoor. Dus, uh, ja, vind ik gek als je zo mijn fiets ergens achterlaat je hebt uh, gejaagd? Ja, ja, nou, het, uh, spijt me, Tino. Geeft ja. niks. Hey, welke, even welke kast even kast. over gezondheid, jongens. Spijt me, me spijt me. Fietsendief. Gezondheid. Veile, veile fietsendief. Hé, die. Het spijt me! Ja, wat domme, het ging niet zo lekker! Iemand heeft iets tussen mijn spaken. Jongens, niet door elkaar. Hè? Maar goed, eh. Uh, ga uh, ja, gaat een beetje op slot als het over de fiets gaat. Eh, ja. uh, ja, die fiets staat ook op slot. Staat. Dan moet je bang worden dat hij gejast. Volgens mij doet hij het gewoon nog. Uh, hoe vaak eten jullie friet? Friet? Friet. Ik denk één keer in de drie maanden. Oké? Okay. Nou, ik, ja, soms, Nog wel soms. eens bij het eten, als je lukt. Ja, precies. Is ja. Ook, of als je dineert. Maar een, dus dan een dan ver, In drie maanden klopt dus niet. Een één dan dan ja. keer in de maand, denk ik. Ik dus heb er geen Misschien twee keer in de maand, een danvertje. Maar het maar maar, geldt ook over gewoon uh, een biertje, friet en uh, echt. Dat is ook frietje. Nou hè? ja, dat is wat Geest zegt. Bij Molly zit er af en toe ook een lokaal frietje bij. Dus dat ja? wil ik dan... Ja, Pie? Weinig. Heel weinig. Oké. Okay. En voor jou kan ik ook een frietfiets kopen. Of een dierfiets. <laughs> maar uh, wij eten gewoon in Nederland veel friet. Uh, vier op de tien mensen één keer per week. Uh, en het liefst van en dan, dan hebben we het over echt friet. friet. Ja. Ik, ik, ik, ik, ik eet ook wel één keer in de week friet ergens bij. Ja, precies. Ik bedoel, ik, of ja. het eten gaan we. Je hebt het, het over de echte danver. Nou ja, dan ja. het liefst van de snackbar met marjonaise. Er is dus een snack-enquête geweest onder uh, tijdschrift Quest, een wetenschappelijk onderzoek. 41% geeft minimaal, een, minimaal één keer per week patat te eten. 7% eet nooit patat. De rest van de mensen minder dan één keer per maand. En als ze friet eten, doen we dat met saus. 1 uh, of de drie met journaise. Twee staat een frietje speciaal. En speciaal is weer niet voor iedereen hetzelfde, want het speciaal kan zijn ja. met. Nou? Saté saus of Nee, dat is geen speciaal. Nee? Dat is een patatje oorlog. Oh, dat is oorlog. Een patat speciaal is maçonese met ketchup... Oh, of mayonaise okay. met curry. Dat zijn ze nog uit... Uh, oh, okay, en uitjes. Nou, je hebt zelfs ook nog een patatje joppiesaus. Heb je ook nog? Ja, tot, een, een, een, een, een uh, sojaanara-saus. Uh, nou ja, uh, maar goed, dat is dus één keer... Uh, ja. één per vier, één keer per week uh, friet. So ja, dat is best forse Misschien dat dat ook een uh, Chinees eten mayonaise is. Nou, ja, nee, dat nee, was. Nee, er nee, ja. zijn niet heel veel. Want je kunt tegenwoordig kun je natuurlijk Thais, Korea. Je kunt, ja, zeker. Je kunt alles bestellen, man. De geslag is ja. Sushi. Ja. ja, het wordt wel complex. Want ik was gisteren bij de, bij de Albert Heijn. En daar wilde ik gewoon Saanse Mayonaise. Ja. Nou, het potten. lag van alles. Veganerzen, weet ik wat ze allemaal bedenken. Maar niet de bekende gele. Misschien hadden ze hem even in de meerderheid. Dat kan natuurlijk. Maar ik kon de het niet zien. Dus, die is gisteren. 1873. De, tuber Sorry, bedoel de, de, de tuber. tube bedoel je? De gele tube, ja. De gele tube. Ja, de gele is de Saans en maar die is er gewoon hoor. Ja, ja, ik zag gewoon... alleen maar veganezen, halvanese, ja? polonaise, weet ik, maar geen... Uh, <laughs> geen Saanse mayonaise. Ja, die de mayo, de halvanese, de, de hajo, wie ja? kent het niet. Maar dat vond ik een jammer eind een treurmoment. Oh, ja. Maar goed, ik ga vanmiddag weer kijken, want ik geef het niet op. Er 2%, <laughs> uh, 2 van mensen die weinig friet eten... <laughs> laat fietsen van anderen achter als ze kapot zijn. Met die houten bakjes. Ja, met die houten bakjes. Ja, klopt. <laughs> Uh, ja, Oké, over fiets, ja, no, niks no, no, no, no. oude fietsen. Ja, nou, nou. Oude fietsen en oude fietsen. Heb je het geleerd ook? Ja. Wat zeg je? Of je het ook geleerd heeft. Maar, uh, dus dat. Uh, is er, maar we hadden het net nog even over Zandvoort. Ja. Is er nog verder iets gebeurd op Zandvoort wat, wat wereldschokkend is? Nou, ik kreeg een. Uh, ik betrek het onmiddellijk even op mijn eigen woonomgeving, als dat mag. Maar de, de firma Heimans heeft ons weer een brief in samenwerking met de gemeente doen toekomen. Waarin staat dat 24 mei wordt het. Uh, op het asfalt gelegd in de kamerling Het Over de Kamerling-Onderstraat, de, kamerling de lange weg... vanaf de brandweerkazerne tot aan de koch. Ja, ja, maar toch... Uh, nu moeten we dus achterlangs... omdat die weg is afgesloten... om het uh, noord uit te komen. Maar als je dat, dat is precies waar ik het eerder over had. gestund om bussen... en oh, oefstand om mensen om daar door te komen. En mensen rijden stel maat... want je mag officieel maar 30 kilometer... maar ook dat kan niet gehandhaafd worden. Te hard... Dus het is af en toe is het uh, moeizaam om de buurt uit te komen. Het zal blij zijn als de weg ook al is die Maar Waar moet je klaas. dan naartoe? Je gaat één keer per jaar naar Amsterdam... om vier houtwakkersboezels te kopen. Nou, Hoe ja. dan Nou, met, met de auto noorduit is dus een ander verhaal dan lopend naar het station. Dus. Je bent me gepassioneerd. Je kan het ja. je schelen als je er twee minuten lang over doet. Wat nee, maar daarom is het daar, daarom dus niet een punt als wel dat je dus meer dingen observeert. Omdat ah, daar daarvoor meer nu ook tijden. tijd voor. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Sterker. jij bent, bent Sterler en Waldorf ja, in één keer, in keer hè? Ja. Je wordt een beetje oude zeiken voor ons. Maar ja, maar dat is het, als je ergens... <kwijnt> als je tijd over hebt, dan je te <kwijnt> kijken vanuit je tuinstoeren. Hij ja. zegt: heel erg hard. Ja, dat klopt. Maar ik denk, ik denk, ik durf jou te zeggen... dat ze dat al 40 jaar daar doen... maar jij het nooit zag met je als op je werk zat ja dat en komt. nu heb je tijd ja. om naar te kijken en irriteren die, die slag is u dat ja, is nee het kan echt, zo maar ja. ja. maar we hebben het wel opgelost met ja. de versmalling want dat was je eerste punt de versmalling ja. van de kamerling onnes daar was een wegenverkeerswet want ik zie nu ook dat ze geen drempels gaan maken maar ze gaan ja, het wordt een soort opties. kuilen, optisch, kuilen gaan, optisch, gaan ze maar. Ja. Het wordt ik een twee, soort met uh, twee Duitsers gebeld. Ja, het wordt een soort optisch bedrog situatie. Ja toch? Ja, ja. Want, want je, dat wordt het, waardoor je wel langzamer gaat rijden, maar ja. niet dat je met je hoofd tegen het ja. dak van je auto zit. Ja, dat, maar gaat die van jou door? Want je hebt natuurlijk zo'n Amerikaanse zoefzoef. Ja, ik je sowieso zo'n oude lul. Dus, uh, maar je hebt nooit last van drempels? Je raakt, raakt niks? Nou ja, nee, ik, ik ga er heel voorzichtig overheen. Want uh, bijvoorbeeld in, in Heemstede, in een bloemenbuurt, hier sintelan Sintelaan en zo. Een kennis van. Maar als ik daar naartoe ga, dan... Uh, heel langzaam. Maar de, als je daar met vier man... zou ik die drempel niet kunnen pakken. Want die oh, is zo hoog. Dan gaat het me helemaal uitlaten. Zo je gaat flikker op oh, de straat. Maar tegenwoordig, die moderne auto's is allemaal vaak heel laag. ja. Ik zag laatst iemand met zo'n zo ding, zo'n auto van een half miljoen... zo'n uh, Bugatti-achtig iets. Ja die, ging over de grachten, ja, die ging over de grachten in Amsterdam. Hoe debiel ben je dan, joh? Ja, maar dan nou, maakt het je niet uit. En als je stuk is, koop je een ander ding. Of je laat hem staan, net als Jaapse fiets achternaast. Ja, nee, dus sommige mensen doen dat. Ja, hè? dan gewoon. laat hij de platte kar staan ja. en die gooien we het geld in een meter. En, uh, die wordt vanzelf weggesleept als de meter afgelopen is. Dus die markt, zijn welk, ondertussen nieuw aan het halen. Ja, dat is dat. Zou ik ook doen. Maar is nog is er muziek? Verder nog, hey, een hé, Ja, hé, ja, Ik heb een hele mooie. hé, ah. ja. hé, hé, mooi. hé, hé, hé, hé, hé, is hé, hé, nee. Wel mooi? hé, hé, hé, Nu al.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 together Een van de mooiste albums uit mijn jeugd. Ah. Debut van Crosby, Stillness Nash. Ken je hem nog? Ja, wat heet? Dan waren wij heel. Uh, ja, dat was echt. Uh, dat was wat toen dat uitkwam. En toen had mijn broer had hem gekocht en die verbood mij om hem te draaien. Dat mocht niet, hè? Nee. Nee, Van Bond? hem. Oh. Van hem. En als hij even weg was, die alp, zet ik die alp op. <lacht> well, ik kan me gewoon goed uit in Ik heb een hele leuke top 10 straks. Akkoord. Hij is de top 10 van de dichtbevolkte landen ter wereld. Oh, ik dacht van top 10 van mensen die met de mond vol praten op de radio. Nee, dat is vaak 1. <lacht> Hey, maar de mondvol, nou er is een uh, vent in het zuiden van Engeland... die heeft ook elke dag een uh, mondvol, 16 jaar lang. Want hij drinkt dus gewoon uh, gerijpte urine, deze vent. Heb hebben er allemaal wel eens gedaan of niet? Is, is, ben ik weer de enige? Ik denk dat jij de enige bent. Oh. Ik denk het ook. Het, het is bruine goedje doet volgens hem wonderen voor zijn mentale gezondheid... en helpt hem er jeugdiger uit te zien, beweert hij. Dus ja, hij is een beetje open-minded, uh, zegt hij zelf. Een manier van denken. Hij uh, stond volledig open voor deze urinetherapie. Dagelijks drinkt hij 200 milliliter van zijn superschone, loodvrije urine. Een, een browser van een maand gerijpte pis. Maar ja, hij laat het, het rijpen, hè? He? Ja, hij zet Net het in de, de vensterbank in potten. Ja. Ja. Een soort XO heeft hij ook. Ik denk ja, maar je de moet de niet het... gewoon, het is hetzelfde als een cognac, als je een, een, een XO ja. heeft, dan is hij gewoon lekker doorgerijpt op houten vaten. Precies. Nou, hij heeft dan glazen potten in de vensterbank, maar. Kun je dat toch een hout? beetje in de gaten houden? Ja. Hij had het, uh, het hout uh, van Jaapse kistje willen gebruiken, maar dat was, een, dus, was al een achtergelaten. Het was wel een kistje geworden. Ja, dus dat kon niet meer. <lacht> Maar goed, hij uh, smeert er zelfs zijn huid mee in. Met uh, de oude plas. Dan zijn we lekker uh, muren. En de, maar dit, wel... de combinatie van insmeren en drinken maakt hem al jaren jonger, zegt hij. Het is volgens hem met het geheim van een eeuwige jeugd. <lacht> dat is het is nieuws. <lacht> ik heb wel ja, al, ik echt heb echt een jongen. keer een reportage gehad voor show. We maakten het programma paradijsvogels met met Linsen hebben dat programma gemaakt. En dan loop begin ik hadden we een uh, ook een man maar die die, die plaste ook in potjes, maar die deed daar zijn tuin mee uh, besproeien. Aha. Met andere woorden, hij vond het zonde waarschijnlijk om het gewoon weg te gooien. Ja. Dus hij besproeide zijn, zijn plantjes met... Er uh, is maar met... witte vlekken in zijn tuin, of niet? Of groeide nee, er ook nog iets? Nee, dat groeide. Nee, dat, maar er zitten natuurlijk, er zit natuurlijk in, er zit wat zouten. En er zit, ja. Urine is op zich niet heel slecht om te drinken. Het is niet zo dat je je eigen urine niet kan drinken. Nee. Als wij met, met z'n drieën, dat is natuurlijk altijd de vraag... Als wij met z'n drieën vastkomen te zitten een heel weekend in een lift... Ik ga niet mijn eigen urine drinken. drink ik liever die van jou dan gewoon. Dat je als een glas hebt. Een beetje, toch? Of ga je toch? Ja, nou, ik... Ja, nee? dat is, uh, als dat je uitdrukt, moet ja. je, he? Ja, als je uitdrukt, moet je, ja. Moet je. Want er zijn natuurlijk ook verhalen die survival, bekend. Je, je, hebt zo je hebt van die survivalprogramma's, Discovery's. Dat was een man die zegt, ja, dan, dan neem je meestal bekende. Berk bekend mee. Ja, ja Berk je hem iemand... Die gaat dan ook af en toe een beetje voor de kamer... een ja. beetje zijn eigen plassage drinken. ja. Ja, ik hoop uh, ja. niet dat ik in zo'n situatie terechtkom. Volgens mij gaat het goed. Na 67 jaar nog niet gebeurd. <lacht> <lacht> nee, je weet het niet. Je, je, je, je luister, weet het vaak niet. Vrouw, luister. mogelijk <lacht> ja. dus zit er een dus klein we. broekje. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> maar dat hij hem ook rijpt, dat vind ik best wel een ja, beetje... Ja, dus wel afgesloten potten in verschillende kleuren... van lichtgeel te donkerbruin. Dus XXO is heel donkerbruin, denk ik. Okay. En dat staat dan allemaal uh, in het vensterbankje. Oh, oké. Okay. Dus, uh, nou goed, ik... Uh, ik, uh, ik zou dan nog eerder alcoholvrij bier drinken dan dat? Als je hoewel, de keuze had, hè? Hoewel, nou, soms je de keuze had. O, ja. Nou, nou weet, daar moet ik even over nadenken. Op. Maar ja. sommige bieren worden ook wel uh, uh, vergeleken met een soort ja. van uidendrap. noem maar op. Ja, vroeger dus je dus had je weet je wel. Dat was oh ja. ook een soort ochtendurine, denk ik, gebotteld. Oh, ja, dat een Goeie, ja, met schuim, ja, niet uh, hachelen. Het Amerikaanse biertjes, die light Amerikaanse ja, bier, is ook gewoon niet? Nee, dan Stel dan gewoon een glas pa. Ja, dat is waar. Ja. Hey, by the way, uh, jullie zijn vast wel eens in Rome geweest. Wat? Uh, Rome? Rome? Nee, Rome bent stater... niet nee, niet nee. ben je niet geweest. Ben je niet geweest? Ik ben niet in Rome geweest. Maar hij is wel één keer in Amsterdam geweest bij jou, hoor ik net. Dus uh, ja. met <laughs> die het erin. Ja. En Rome is natuurlijk de sta... de stad op zeven heuvels de stad der steden. Uh, maar nou, Lissabon heeft ook zeven heuvels, daar ben ik daar naartoe gegaan. Ja, snap en... ik wel. Je vergist je over <laughs> vergist, je de verkeerde vliegen. Dat snap ik ook wel. Maar uh, daar hebben ze overlast dat die wild zwijntje zit op gezicht. Hallo? Oh. daar ja, ik kan op mijn gezicht zitten. Uh, nee, er is uh, in, in, in Rome. die hebben een last. een overlast. van wilde zwijnen. Oh? Er lopen 20.000 wilde zwijnen. die dwalen al jaren door de stad. Maar er zijn de incidenten waren afgelopen week zo erg. dat ze nu een, een avondklok hebben ingesteld. En dat is omdat er een vrouw is aangevallen door een wild zwijn. Die kwam op het gezicht zitten. <laughs> ja. Er kwam een wild zwijn op het hoofd van een vrouw zitten. Nou, ja. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En uh, nou ja, je mag de honden niet naar buiten. Er nou ja, wordt aangeraden om toch een beetje binnen te blijven... in een bepaalde district in Rome. Dan schrik je toch. Ik bedoel, wij last van herten hier. ja. Die uit je tuin uh, via ja, de je je je je zitten. zitten. Misschien mogen de keurslagers alleen naar buiten... om die zwijntjes te vangen. Voor ja, het wel, menu. Dat zou wel top zijn. Ja. Lekker, oh, lekker wild zwijnbiesten dus toch? Niet? Ja, oh man, met een beetje, Niks mis mee. Een beetje, nou, lekker. Ja. Maar uh, ja. <laughs> met een kastanje, kastanjepiretje erbij. Ja. Stoofpeertje. Stoofpeertje, stoofpeertje lokaal erbij. Lokaal stoofpeertje. Oh, lekker man. Och. En een paar gasbollen. Spruitjes? Ja. Spruitjes? Ja. ja. Gasbollen, ja. ja, ja. Eh, Gasbolletje.nl maar je schrik je toch de kleren ja, als je zo. gewoon... Je zit <laughs> buiten... Ja, je <laughs> je bent een ja, dan, komen, dan komen wij goed weg met die herten. Uh, Absoluut, dan ja. Dan komen wij heel goed weg, toch? Ja, maar Gelukkig we het, wel. Uh, ze hebben het al over eventuele wolven in het uh, waterleidingduinengebied, hè? Ja, ja. ja. is, het, is er, ik, de wolf uh, opgevangen, de oude wolf nog niet, maar... Maar uh, ze wel rood, vorige week een rood kapje fietsen. Ja, en een beer een met een rood kapje. En, een, en een beer. En nee, die beer maar. niet? Nee. Nee. Nee. Nee. nee, die beer is nog onder de Tsjechië. Op, maar <laughs> dat was het niet op een zwarte fiets met een mandje voorop? Ja, zo'n <laughs> houten mandje, ja. Zo'n houten bakje staat er volop. Ja, ja. dus ze dat is het. Ja, dat is Dat Het is een rood kapje. dat ding deed prima. Ik kan ommelschaffen. Is er nog muziek? Nee, moet dat? Nou ja. Dat net nou. even te dutten. Ja. Maar wolven, nou, we hebben vossen, we hebben konijnen, we hebben herten. Ja. Maar er waren is, van de week soms een filmpje we? ergens op. Er uh, uh, liepen ook de wilde wolven achter schaapskudden aan ergens op een, uh, een gebied. Dus er zijn in ja. Nederland een aantal wolven al gezien. Ja. Prima toch? Ze doen jou niks. Nee, nee dat zijn schuwe dieren op zich. Ze zijn als ja. de dood voor mensen. Net als beren. De beren rennen in principe bij je weg, mits ze jong hebben. Ja. Uh, dan, moet, ja, dan, dan zijn ze gevaarlijk. Ja. Ja, joh, ik ben in die parken geweest in Amerika. Er liepen zo'n een enorme beer... En dan waren er altijd idioten die net zo goed bij de Beekse bergen, als je met je auto rondrijdt, stap nou niet uit, is het luipaard. Nee, dat is echt Ja, toch, hè? En dan waren mensen die, dat? Japanners, die stappen dan uit. en ja. die gaan dan, die lopen op een beer af op 20 meter om een ja. foto te maken van een beer. Ja. Ja. Ja. ik weet niet weet hoe, ja, hoe snel beren zijn. Ja. Ja. Dat, dat zijn best snelle ja. motherfuckers, hè? Ja, toch? ja Want ja, als, jij, als jij 10 meter voor je auto staat en die beer 20 meter tegenover ja. je. is hij eerder bij jou dan jij bij je auto? Ja, ja. Maar ze zijn ook wel een beetje gevaarlijk hoor. Toch ja, dat ja. Ja, vind ik wel. Maar het zijn ook die Japanners die in, uh, in de keuken of in die tulpenvelden gaan liggen. Ja, ook, denk ik, ja. Ja, ook goed. Ja, ja. <laughs> <laughs> de keuken is nu natuurlijk helemaal... Gisteren zonder er ook over files weer naar de oh, keuken. Ja, ja, ja de ja, keuken prachtig, er helemaal er ja. ja, zijn Mensen hebben twee jaar gewacht om die tulpen te zien. Die stappen ja. nu allemaal in het vliegtuig om even te kijken. Ik zeg nou dat ze het in New Jersey soort van hebben nagebouwd. Hè? een Hollandse, of oh, Hollandse familie heeft allemaal velden. Daar hebben ze dus ook nu tulpen... Ja. Ik, naam, ja, ik, ik nam nam nou, nou, Niet voor niks. nam ik ze altijd mee naar uh, vrienden in Amerika. Tulpenbollen. Ja. Wat is dit? De tulpen. Ja, de tulpen jongens. Adelaar. Leven In een hele snelle laan, <laughs> oh. het is, is een uitspraak: om, hè? Living, living in, in the fast lane. Ja, fast lane. Het is een Amerikaanse uitspraak: A fast lane. Dus je, je dat je gewoon nooit stilstaat en een heel, een heel woest leven leidt. Living in the fast lane, ja. Weet je wat, wat Frank heeft? Nou ja, een beetje wat Frank heeft, maar dan anders. Maar, sex, maar dan sex anders. drugs, rock roll. Ja, Frank jongen, die ja. gaat te keer, jongen. Ja. Echt waar. ja, schrik van ja. De buurt. Een schrik van de buurt. Echt waar. Ja, ik heb het wel gehoord van de buurt. Ik heb gehoord dat hij elke week naar Amsterdam gaat... met openbaar voor wilde seksfeestjes. Nee, maar... dat is één keer per jaar. Eén keer per jaar. Oh, ja. Eén keer per jaar. In een, in ja. een geruite bloes. Dan zegt ja. hij dat hij geruite bloes <laughs> kan kopen. Oh, we zijn we toch verschrikkelijk. Is het, is het niet over een houten krat... Nee. een houten kist op een fiets... dan is het wel de, de gruiten overhemd ja. van de heer Paderk over. Overigens... Dus, uh, uh, Um, even, ik wil even over schoonmoeders gesproken. Want we hebben natuurlijk 135.000 slechte schoonmoedergrappen. Ja. ja. Hebben wij allemaal schoonmoeders nog? Ik heb nog een schoonmoeder. Niet meer ja, meer. nee. Nee, ik niet meer. Ik, Ger? Niet, nee. ik heb weer. Ja. Maar ja. Ik, ik, ik, ik mag mijn schoonmoeder graag plagen. Want mijn schoonmoeder is 1,41 meter. 41, nee, is 1,56 meter of zo. Maar dat is natuurlijk best wel klein. Dus ja. ik best mijn schoonmoeder altijd zo klein is. Dus ik mag haar graag plagen en dat kan ze goed tegen. Maar de paus heeft dus onlangs uh, tijdens een van zijn weken toespraken op het Sint-Pietersplein, heeft hij benadrukt het belang van de familiebanden. En zijn tekst was, uh, plant dat in je oor. Ik weet niet hoe jij met je schoonmoeder bent, hè? Ja, goed. Oké. Okay. Wees lief voor je schoonmoeder. Nou, ik vind dat... Uh, Had hij gezegd. Ja. Nou vind ik die man natuurlijk überhaupt... Een... Nou ja, laat ook maar. Ik ga er niks over zeggen over de paus. Uh, maar wees lief voor je schoonmoeder. Wat is er mooier dan een vrouw? Dan krijgen de kinderen van haar kinderen de flirt helemaal van op, klonk het. Als je <lacht> al snel kwam met het gevoelige thema. Schoonmoeder, de, de, de, ze zijn vaak het slachtoffer van, van clichés bij de pauze. <lacht> ik bedoel waarmee... niet dat we haar als de duivel zien. Dat vind ik ook op zich wel een sterke tekst. Maar dat zij wordt wel altijd met een bekleinerende toon afgeschilderd. Nou, mijn schoonmoeder zeker, want die is echt één. Die zegt: die, ja. die met vissen gooien we er terug. Zo klein is hij. <lacht> Maar vergeet niet dat de schoonmoeder de moeder van je partner is. Meisjes, ze hebben jouw echtgenoot de wereld gezet. Maakt ze gelukkig, dat verdienen zij. Amen. Ja, ja, is dat, wonderlijk. ja dat is ook nog wat. En het is wonderlijk dat uh, het uh, christelijke instituut uh, allemaal dat soort dingen. Ik maar... vroeger aan meneer Pastoor aan de deur, placht te komen om te vragen of er nog wit werd. Kinderen, ja. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet sprak ja. Maar uh, ja, die paus, die, uh, die, die, ook, ook die heeft verstand van schoonmoeders. Ook al heeft hij zelf. Ik wou nee, net zeg. zeggen, dat is een beetje wat mijn vader... Wel ooit, bekend, ja, de maar de mijn vader, vader, vader, vader, vader kreeg ooit seksuele voorlichting met mijn moeder samen. Dat was natuurlijk een katholieke in die ja. tijd, te Mijn vader niet. Van meneer pastoor, en toen zat hij alleen te kijken. Alsof je leert voetballen van een handballer. Hij heeft dat nog nooit gedaan, dat spelletje. Ja. Dat is best gek. Ja, nou ja. Maar ja, het de, de, gek, uh, ja. de basis is natuurlijk dat je lief moet zijn... want wie de schoonmoeder ja. wil eren... of wie de vrouw wil begeren, moet de moeder eren, zeggen ze altijd... <tacht> Je moet ja. eerst de moeder veroveren en dan pas de vrouw. Ja. de schoonmoeder past, trekken hem aan. Ja. Nou, dat is een beetje een gekke opmerking. Het een In de tijd van me toe, ja. <lacht> <lacht> dan heb ik toch liever een veel zwijntje om mijn gezicht dus ja, ja. ja, dat kan. Bijna. Maar goed, dus uh, ja, dat ja. is eigenlijk een cliché. Eerst maar wel grappig. De paus die <lacht> over schoonmoeder begint. Moeten we nog iets met een kolom doen? Ja, dat weet ik veel. Moet ja? Dat? Ja, zal, ik hem, uh, ja. zal ik hem erop uh, gooien? Oké, okay. komt-ie. Kom van stijl. Pannenkoek. Wij waren draken. Wanneer ik terugkijk op de puberteit van mijn eigen kinderen, was het een wandeling in het park. Een beetje jokken en misschien stiekem slokken, maar ik heb op een gele kaart voor mijn zoon... na mijn kinderen nooit van het politiebureau opgehaald. Bij onze vriendengroep op het schoolpleintje van de School in Zandvoort was het wel anders. We voetbalden, we hingen als lamzak in het fietshok met Petje, Burks, Snarf, Dree, Anton en talloze anderen die kwamen aanwaaien. De lokale politieagenten kenden ons groepje wel. Niet van grote misdaden, maar wel van het dagelijkse kattenkwaad. Een beetje raampietikken, een beetje vikkie stoken... met opgevoerde brommers zonder helm rijden. En we pleegden winkeldiefstal iets van kansloze artikelen... die niemand echt nodig had. Dat was gewoon op zoek naar spanning. Tegenwoordig kom je dan in contact met bureau Halt. We werden af en toe opgepakt op het politiebureau... en dan in de hoek gezet voor een uurtje. Nog net niet met de ezelshoed op, maar het was spielerij in het beeld van die tijd. Mijn jeugdvriend Anton die kwam misschien wel het meest op het bureau. Niet alleen vanwege regelmatige rottigheid... maar ook omdat zijn vader brigadier van politie was, Jaap Sijp. Wij waren draken en, en Anton dus ook. Want op een dag verkocht Anton de gummiknuppel van zijn vader... en zijn vriendje Burg voor 2,50. Misschien was dat de reden waarom vader Jaap zijn dienstpistool... op het bureau in de kluis liet. De vrome Jaap Sijp zat iedere donderdag met zijn vrouw Marie in de kerk. Misschien wel te bidden dat zijn zoon iets meer in het gereel ging lopen... En als we bij de familie Seip op de hoogweg kwamen om spelletjes te spelen. kregen we allemaal een kopje thee en een zandkoekje uit een ouderwetse koektrommel. Het was een licht beklemmende sfeer. Misschien dat Anton daaruit probeerde te breken. Het zou zijn recalcitrante gedrag verklaren. Eén voorval kan ik me dus de dag van gisteren herinneren. We waren ergens bij de passage iets aan het uitspoken. wat niet door de, be door de beugel kon. En we schrokken toen er plotseling een politieauto voor onze neus stond. Het autoraampje draaide open en Jaap zei keek ons licht bestraffend aan. Jongens, jongens, en Anton toch? Hou je nou toch mee op, straks komt de politie eraan. Wanneer een agent in functie en uniform in een auto met zwaar op het dak dit zegt... word je daarna door niemand meer serieus genomen. Dus voor ons was brigadier Sijp een pannenkoek. We hadden al een agent die babyface werd genoemd... maar hij werd dus brigadier Watje of de pannenkoek. Ieder jaar, rond 4 en 5 mei, moet ik altijd even denken aan brigadier Jaap Sijp, Met zijn zachtaardige ogen. Toen ik in Israël bij het herdenkingscentrum Yad Vashim was... ben ik op zoek gegaan naar een boom. Er staat namelijk langs de laan der rechtvaardigen... een boom met zijn naam erop. Deze bomen zijn aangeplant voor rechtschapen mensen... die zich hebben ingezet om Joodse mensen te helpen... in de Tweede Wereldoorlog. Dat is een bijzonder eerbetoon. Die vrome, slome brigadier had uiteindelijk een groter hart... en meer moed dan destijds tot ons doordrong. Ik herdenk hem in vrijheid de afgelopen week. Jaap zijp. Alles behalve een pannenkoek... Maar het is een echte held. Meester Jobs Kunnermuur. Come on, we control how I feel. You are not your thoughts, try to clear it up. It is okay. Mm -hmm. You are your soul. Balance that bad that you feel. Don't let your mind take over control. Just be who you are. Hij, hij is er. Ik heb niet eens in de gaten dat het uh, mijn eigen nummer is. En, uh, het, uh, ja, dat is. moet je wel in de gaten, ben, uh, in de gaten houden. Ja. Tel eens even. Um, jezelf, je nou, ik uh, ben er. Uh, dat, is, dat is altijd leuk. Want dan mag ik uh, de nieuwe dingen doen bij uh, 3 voor 12 Noord-Holland. En dit kwam ook uh, bij mij terecht. Zij heet Maddie Morea. En, Maddie Morea. Ja, en In het echt heet ze Madeline Ruiter. Het is bijna hetzelfde. Ja, maar ze, heeft een, ze is om een beetje een beetje het beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje als hoofdvakzangeres. een ze heeft uh, afgelopen een in Bitterzoet in Amsterdam haar EP uh, gepresenteerd. Haar debuut-EP. Dus dat is een soort van mini-album, vijf, zes nummers. Ja, ik wou het dus een EP, daar legt het even uit. Een EP is inderdaad... Een, een extended play, in de LP, dat is de long play. Ja. Uh, en de extended play, dat uh, betekent dat je die uh, drie, nou ja, drie tot vijf nummers... misschien zes uh, uitbrengt. En daarmee je eigenlijk uh, ja, uh, je eerste aanzet uh, geeft uh, voor een stuk muziek. Maar ik, moet je bijzeggen, de, de, de meerderheid van de muzikanten kiest tegenwoordig meer voor de EP dan voor dat album. Want een album dat, uh, dat schijnt zo uh, muzikaal onderzocht te zijn... daar luistert bijna niemand meer naar. Het uh, gaat eigenlijk uh, tegenwoordig uh, op streamingsdiensten, Spotify en dat soort dingen... heel veel met losse nummers. Dus het heeft uh, niet zoveel zin om uh, bijvoorbeeld een uh, album uit te brengen... of je moet echt een heel goed thema hebben. En uh, bij haar gaat het, uh, uh, ja, is het uh, meer soul, jazz, okay. hiphop... met heel, een een, Maar heel generiek gesproken. Ik kijk ger even aan. Die heeft er uh, best mm. wel verstand van ook. Mm. Uh, als je vroeger een LP uitbracht... dan dus stonden daar ja. 13 nummers op of zo... Mm -hmm. ja. maar er staan er meestal drie nummers op... die heel tof zijn, maar dat is ja. nog steeds, eigenlijk is dat nog steeds zo. Ja. Toch? Ja. Uh, ik bedoel, misschien, zijn, misschien met Adele net iets anders. Er staan er achter uh, die tof zijn. Ja, maar... maar goed, ik, ik, ik, ben daar, ik, ik heb een iets wat andere mening. Er, zijn, er, zijn, er worden nog steeds hele goede albums uit. Ik het ger, Ja, maar goed, maar ik geef even <laughs> ja, mijn mening. Ja, maar dat, dus ik vroeg het te Ger. Ja, nou prima, laat hem dan ook maar antwoorden. Ja ja, kijk, een al, ik heb natuurlijk nooit, nooit zoveel albums gekocht in mijn leven. Nee. Nee, omdat nee maar het daar... uitbrengen, want vroeger was het natuurlijk uh, met een singeltje of een LP. Ja. Ik zeg niet. Maar de EP bestond niet. Jawel. Ja. Wat was het dan? Dat was een extended play. Ja, oh, oh, zie je de ik, uh, ja met vijf <laughs> nummers. Ja. Ja, je, Vier vijf van. nummers. Ja, ja, ja, ja zeker. Oké. Okay. EP'tjes. Uh... Wat is het, Ja, Wil je, je gelijk halen, vriend? Ja, en, nou ja, als ik kijk... Als ze zeggen, ja, maar dat ja, geeft nog bevestigingen... niet, maar dan moet je iemand laten uitpraten. Ja, vooral. sorry, oké. Okay, ik okay. zeg niks meer. Uh, nee. ik, ik loop wel straks terug naar het schootrol om mijn fiets op te halen met een, moet je, een oude kersje, Dat dus. moet je sowieso niet. <laughs> <dan>. <laughs> Jij kan, dus lekker, van, straf, van, kan lekker Dat is dus zo'n expeditie uh, die ik nu op mezelf <laughs> opleg. Dus. Lekker man. Oh, goed, heerlijk, heerlijk. Ik ben zo blij dat het allemaal goed gekomen is vandaag. Maar een EP'tje werd er wel uitgebracht. Heel veel EP'tjes zijn uh, als promotie werden die uitgebracht. Ook. Oh ja, ja, weet je wel? Ik heb nog een heel heel bijzonder EP'tje van, uh, van uh, uh, George Harrison. Oh ja, ja. En, uh, heb die... ik, heb, ik heb beide. Ja. Geen maar, maar was dat dan de platenmaats bij liever lieve LP's Want dat was gewoon uh, dat was gewoon meer geld, toch of niet? Nee, EP's was meestal promotioneel. Ja ja ja. Oh, ja. En soms werd het uitgebracht. En als er een, EP, een, een artiest een EP uitbracht, had hij niet meer nummers. Nee, want ik, we gaan zeggen, in mijn beleving was het toch een LP of een single. Ja. Wat, ik, wat, ik, wat ik heb meegekregen is dat, dat het een soort, wat jij nu net vertelt over promotiemateriaal, dat het sommige gewoon heel veel geld waard zijn tegenwoordig. Ja, op Ja, zeker. De markt. Zeker, maar ja. Uh, als het kijk. om bijvoorbeeld een David Bowie of wat dan ook gaat. Ja, ja, ja zeker. En, maar gewoon de... de, de ja, ik heb... Ik, ik had zoveel LP's. Ik had wel 10.000 LP's. En die heb ik allemaal weggedaan. Hm, dan heb je ze ja. verkocht. Ja, ja. Oh. ik heb ze verkocht en, en daar heb ik uh, twee keer een parket van gekocht. <laughs> ja, <verstandig laughs> Frank wel. heeft uh, van, zijn, uh, van zijn muntjes zijn keuken, keuken opgepakt. Ja, ik ook. Jij ook? Een keer, ja. Oh. Een keuken en, oh, je bedoelt van de opbrengst van je plaatjes. Ja. ja. Dat, maar Dat is wat anders, anders dan de opbrengst van de plaatjes die je verkoopt. Oké. Okay. Ja. Okay. Ik ja. weet niet of... Uh, ik had, uh, Michael Petersen, die was een arme mensen bij, uh, ja. uh, bij EMI. Ja. En die had een zolder in zijn Amsterdamse woning. Die was bijna doorzakken omdat daar allemaal LP stonden. Zo erg? Ja, ik had er ook denk ik 30, 40.000 Nog sterker. 100. Er zijn mensen ja. die hebben zoveel boeken dat het hele huis verzakt. Dat Mijn schoonmoeder. Ja. Die had, had zoveel boeken op zolder staan... Dat het bijna dat, dat ja. die balk aan het doorzakken waren. Ja. Niet normaal man. Ja, die zat zo'n zo leesclub die, die, die las en voor mij nog steeds elke week drie boeken. En die werden dan weer weggezet. Maar, maar, wij, maar te wij, ik, heb, ik heb gewoon een dat ik dyslexisch ben. <laughs> Ja, uh, hoe, hoe los je dat dan op? als je, iets moet je geen boek? leest Hij heeft een iPod. Cisco <laughs> <en, tries> ja. ja. leest voor. Nee, je ja. hebt toch tegenwoordig gewoon de story telling? Er tell. worden ja. boeken voorgelezen in de auto. Lekker makkelijk. Maar ik kan er ook niet zo aan wennen hoor. Ik heb het nog nooit zo'n story telling. Nee, ik kan daar niet. Maar als jij leest, hoor je dan je eigen stem in je hoofd? Of hoor je andere stemmetjes? Nee, maar hoor je dan? Als jij leest, lees je dan met je stem in je hoofd of, Nee, ik lees. Of, of hoor je de stem van iemand? Ik is een Je hebt wel een boek. Ja. Je hebt een schurk in een boek en die gaat iemand anders bedreigen. Hoor je dan een bedreigende stem of hoe ik, lees heb een ik heb nog nooit een boek gelezen. Nooit? Nooit een boek gelezen. Nog nooit. Nee. Hoe? Nee. nee. Dat krijg je als je dyslectisch bent. Dan is het, nou, is wat... het moeilijk. Ah, als dat... lezen we lastiger. Ja, maar dan ga je het dan niet doen dan. Nee, dat is waar. Je gaat er geen, also, het, is een, het is een heel technisch probleem. Want als ik het lees. En het, zoals dit, het staat er dicht bij elkaar. Als het klein is, kan ik het, uh, goed, uh, kan ik het goed volgen. Wil je grotere de volgende keer? Nou, zo, zo heb ik ingesproken altijd. Ja, want hoe deed je dat dan? Ja, met een liniaal. En regel voor regel. Oké. Okay. Ik heb een keer een. Uh, uh, ik was de eerste uh, productie. Een lange documentaire moet ik tegen lachen. Nou, ik was de eerste productiebedrijf. Neem maar brood mee. De eerste productiebedrijf die een programma heeft een Nederlands programma heeft gemaakt voor National Geographic. En toen kreeg ik zo'n pak papier What van fuck? een centimeter van, van een, een, een, een hoe heet het? Een contract. Ja, een draaiboek. Oh, en daar ben ik een hele hebben. nacht mee bezig geweest. Heb ik heb een hele nacht op kantoor gezeten met een liniaal aantekenen. En te dat maken. is kut, want alle contacten nog kleine letters. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, dat is helemaal kut. Okay. Ja, nou ja, er stond op een gegeven moment stond erin dat. Uh, dat was een, een, uh, een uh, in, uh, Eilert uh, de Haan. Eilert de Haan was een Nederlandse, uh, in 18 zoveel, was een Nederlandse uh, man die werkte bij, uh, bij in het leger. En, uh, en de, de, de binnenlanden van Suriname moesten in kaart gebracht worden. En Johan Eilers de Haan heeft dat toen gedaan... maar is tegen een um, um, um, malaria-vlieg uh, aangelopen. En uh, is daar uh, komen te overlijden. Dood. Die hebben ze Dood. in het midden van die... Van die, van die hoe heet dat hebben ze die uh, begraven. Toen zijn wij teruggegaan met een ploeg. En met maar we mee... hebben Eilers opgegraven. Ja. <laughs> en, uh, met, uh, nou, dat nou, mag nou. niet, hè Ger. Nee, maar in het midden... In het, want er waren nog kaarten hoe ze gelopen hadden. En uh, dus op een gegeven moment ging dat op. Daar, daar moest hij wel ongeveer liggen. <hijen> maar jij kijkt op die grafsteen, maar je kan niet lezen. Want je bent dislike, je Stond Er stond <hijen> <hijen> <hijen> een hele grote letter. Dat kan ik wel lezen. Als vijf passen. Toch een gekke vraag aan je stellen. Denk je dat het voor jou makkelijker zou zijn om Chinees te lezen? Nee, ja. natuurlijk niet. Waarom niet? Dat, dat, zijn, dat zijn tekens. Misschien is dat makkelijker voor jou. Maar dat, dat, ja, dan kan ik het uit de Nee, maar je, dat nee. is toch nou. een Ik zou het bij God niet weten. Het zou maar kunnen. Misschien moet je een cursus Chinees gaan lezen. <laughs> ja. Zou je die top 10 ook in het Chinees kunnen voordragen? Wij oh, ja. hebben dus, dus we hebben dus één afspraak. Iemand van de, ons vier neemt volgende week zo'n Prince Albert. Zo'n ring door zijn penis. En jij, jij ja. dus ja. jij en, en jij gaat Chinees leren. Jij moet we de fiets halen. halen. Frank of ik neemt zo'n ding door een snikkel. En jij gaat Chinees leren. Ik ga wel even kijken. Babi Pangang nummer 43, met zoet zure saus. Chinees in een als, week. Even, als jij nou als Chinees gaat leren, Ger, jij ja. haalt die fiets op. Als jij dan die Prince Albert in je snikkel neemt... dan neem ik gevulde koeken mee volgende dag. Ik, ik, ik, denk, niet, ik denk niet dat ik er ben volgende Dat lijkt me toch... Hé jongens, ik heb een hele goede 10. Ik ook niet, hè. Jullie dat zoeken het wel uit. Dat lijkt me een Kom maar met die top 10. Ja, de aan. dichtbevolkte landen ter wereld. Nou, we hebben Zandvoort. Allemaal, uh, Zandvoort? is, uh, staat is er niet erg dichtbevolkt hoor. Op Bermuda staat op 10. Daar wonen 1227 personen per vierkante kilometer. Zo wordt het berekend. En dat uh, nou, is best druk, vind ik. Op 9 uh, de Malediven. Dat zijn uh, hele rare boeven. Uh, 1269 personen per vierkante kilometer. Maar dat heeft kilometer. te maken met de, de grootte van het, het, het land. land. En, en dan? Hoeveel, nou ja, hoeveel okay. mensen wonen er per. Uh, Mag ik er eentje schieten? Ja? Hongkong. Hongkong. Nou, ik denk dat je gelijk hebt. staat erbij, ja. zeker. Ja. Hongkong is heel Ach, klein. staat Malta, 1510 ja. personen per vierkante kilometer. Wat de stad. Bahrein. Bahrein. Dat, ja, dat zou je ook niet verwachten. Bahrein, ik ben daar geweest. Het is een uh, heel raar eiland. Wat stinkt naar de petroleum. Oh. Dat halen ze natuurlijk allemaal uit de grond daar. Je verwacht het niet. Toch je verwacht het niet. Ik weet er nog geen. 1983 personen per vierkante kilometer. We beginnen met een mm en het eindigen met Monaco. Nee, Vaticaanstad, je hebt gelijk. Ja, Vaticaanstad moeten er zeker bij. 273 personen per vierkante kilometer, jongens. Maar Monaco en, uh, ook natuurlijk. En Gibraltar, wat denk je nee. van Gibraltar? Oh ja, ah, dat is ook de rock. rock. Ja, uh, 4874. Ben je wel eens geweest? Nee. bizar ja mijn vrouw is er twee weken geleden nog geweest maar ik ben er twee keer je loopt namelijk de startbaan van de luchthaven ga en dan staat er ineens een rode telefooncel dat is heel gek en je gaat ineens in ponden betalen Het is Engels natuurlijk ja het Brits dus je loopt vanuit Spanje loop je zo via de Maghrawa De loop je zo Maghrawa net Maghrawa loop je zo loop zo chips maar Macy's weet het de Marks and Spencer ja ja dat is niet normaal heel grappig nou op vier je zei het al Hongkong. Hongkong zitten. Z uh, 6750. Maar het zijn allemaal een beetje landstaatjes waar we over ja. hebben, toch? Ja. ja. ja. Maar ja, Hongkong ja. het klopt, ook. Het klopt wel, want hoe kleiner, hoe meer mensen daar natuurlijk ja, is een, wonen. Hoe hoort het nou ook alweer bij Spanje en. Uh... Singapore trouwens? Nee. Staat op Spanje. drie. Singapore? Singapore staat op drie met 7804 personen een, per vierkante kilometer. Een stadstaat is het? Is een stadstaat, ja. Ja, dat is ook weer waar. Maar je ja. hebt, het zijn allemaal een een soort van ja. stadstaten. Het kleinste land van Zuidoost-Azië, Singapore. Hoe heet het nou, Kooi, waar alweer je... Tussen uh, Spanje en. Andorra. Andorra. Andorra, Monaco, je had gelijk. Monaco, Monaco 18.960 18 personen per vierkante kilometer. Daar, zit, daar is Max. de dat, stappen er dus één van, hè? Dat is, Want, Max uh, één van. dat is Max één van. Ja, en op één. Eén. Je, je zal het niet zeggen, maar dat is Macau. Macau! Ook stad, natuurlijk, ook een stad. Dat ja, is een, een, een eilandstad. Ja, een stad. stad, ja, eilandstad. Ja, Portugal. Een administratieve regio van China. Ja. Oh ja, natuurlijk, met Hongkong is Macau... daar ging iedereen naartoe. Dat een race. Ja, ja en daar gaan we om te gokken. Ja. Ja. 20.286 personen per vierkante kilometer wonen daar. Lekker druk, Duk. Lekker druk, Duk. Uh, En Zandvoort staat er ja. niet tussen. De top vijf dichtstverzorgde landen met meer dan 10 miljoen inwoners staat op 5 Nederland, op 4 Rwanda, op 3 Zuid-Korea, op T-Taiwan en op 1 Bangladesh. Bangladesh? Ja. ja. drukste oppervlakte van 100. Ja, het is Oost-Pakistan. Ja, 92 grootste land ter wereld. Met meer nou, is dan Sowieso 100, druk, maar dat geldt voor Pakistan. 167 miljoen inwoners. Ja Nederland, ja, Nederland ook een uh, behoorlijk uh, vol. Dan ruiken, ah, ja, Dan ruiken die naar petroleum, Dan ruiken die naar petroleum. ruiken we dat allemaal. Nou, nummer 43. Nummer 43. Nummer 43, nee, naar kruiden. <laughs> ja. naar kruiden, kruiden en uitlaatgas. Dat is een Ach, beetje ja, ja. Een combinatie van kruiden en uitlaatgas. Ja. Um, overigens nog even tot een broodje aapverhaal... dat we altijd spinnen eten. Ja. Dus je slaapt. Ja, dat is ja. niet waar, hè? Nee. Dat is niet waar. Maar wij hebben wel andere dingen waarvan we uh, dagelijks, zonder dat we het weten, in ons eten komen. Dat geef het even mee, voordat we. je direct gaat lunchen. Ja. Um, een vliegje op de fiets natuurlijk. Nou, als je een fiets hebt, als je, dat niet, achter, gebeurt als je fiets niet wordt achtergelaten. Ja, nou, daar heb je hebt ja, geen last meer van. Lach mee van. Uh, ja, ik heb geen last <laughs> meer uh, van vliegje fiets. <laughs> fiets achtergelaten. Uh, maar ook in levensmiddelen, bijvoorbeeld in macaroni of wijn, zitten honderden kleine insectenstukjes. Dat ja, ook een... in pimmika's. Ja, dat, precies. En die komt er ook nog Geen probleem, vinden de voedselvarenautoriteiten. Want dat, dat kun je gewoon niet uit eten halen. Maar op het bedrijf zit natuurlijk wel zo'n stukje vleugel van een vliegje of zoiets. Uh, Amerikaanse keursdienst keurt dan ook maximaal één rattenhaar per 100 gram pindekaas goed. Maximaal één rattenhaar dus. In, uh, een potje café. Ja. Als je vanmiddag een broodje café gaat smeren... Ja. dan weet goed, je dat er maximaal dat één rattenhaar in zit... Uh, dat zijn best wel veel haren. En uh, rijp fruit is natuurlijk... Er komt schimmel bij. Uh, 3% mag en 5% dus, uh, kaneel. Dus ik wou zeggen... Als jullie nog moeten lunchen, veel plezier direct. Kameel? Kaneel. Ja, kameel. In kameel, in kameel, in kameel. Kameel. Ja, in kameel zit heel veel pindakaas. Als je kerst kameel nee. in die bulten. Ja. Ja. Ja. Vooral twee bulten vol pindakaas. Uh, hey, zet hem op hè? en, en luister naar de kant of als Dat lijkt me wel. Elke ja. week. Veel plezier met het volgende uur. Ja. Je. Nou ja, goed, uh, We hebben nog uh, 20 seconden. Dus ik weet niet wat ik uh, daar verder nog aan toe moet voegen. Nou, Leinig, uh, denk uh, ik zou, nee, ik zou zeggen wegwezen en die fiets halen. Nou, dat wordt nog een onderneming, denk ik. Want toch eerst wat anders uh, doen, moeten doen. Straks uh, wat de moet je beurt dan doen? aan. Nee, we nog geen tijd voor koffie. Bezigheid buiten Koffie? Laat ik het daar maar ophouden. Goed, uh, Terwijl er hier uh, nog koffie, even wat uh, uh, afspraken worden gemaakt. Tot volgende week. Tot het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de Ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.